Eh, Heb je al de hoeken van zijn kamer mogen zien of mogen we dat niet vragen? Ik weet niet waar dat je het over hebt. Ah, het is al duidelijk. Je hebt hem dus niet kunnen bekeren. Ja, sorry, en Steve. Ik ben nog niet goed wakker, oké? Okay? <tus> je twee hebt ondertussen wel al een fles leeg gemaakt hier. Ja, we hebben gisteravond nauwelijks de kans gehad, te schoonheid. Waar ja, wil je, Christian? Ze moest gewapend zijn om mij hier te kunnen verleiden, hè? Oh, oh, oh, oh, dat was dus niet de bedoeling. Sorry, maar uh, dan had je wel uw slipje niet naar hem moeten zwieren, hè, Schat? Hè? <laughs> Heb ik niet met mijn slipje naar hem gehoord? Nee, dan niet. Oh, Goed gedacht, Kiss ja. Oh. Ze weten het zelfs niet meer. <laughs> dat terwijl ik u alles zou kunnen geven mm. wat gij maar wilt, Valerie. En nog veel meer zelfs. Ja, Eerst dit. neemt gij die laatste oester dan maar als troost. oh <lacht> kom op. O, oh, ge zijn een vetzak. weet je dat? <lacht> Valerietje, ik ben nog altijd uw baas, hè? Ja, voor zolang dat nog duurt, ja. Oh, is het dat wat daar boven met mij erken hebt zitten doen? Een beetje zitten samenzweren tegen mij. Oh, stout meisje. <lacht> zeg eens je billen bloot en publiek op poep poepje. <lacht> dan gaat ge vooral die Duitsers daar een plezier mee doen, ja. <lacht> Kijk maar eens hoe ze haar in toen gaan aan het houden. Ja, Walré, gaat u slipje beter naar Herijn met zijn kop gesmeten? Die controleert het grootste reclamebureau van Duitsland. Hè? Bon, wordt er hier nog iets besproken, ja of nee? De workshops uh. beginnen binnen vijf minuten. Oké, okay, oké, okay, u hebt gelijk. Christian, uh, we moeten zo rap mogelijk dat dossier voor Public TV rondkrijgen, want mijn financiers worden stil en nerveus. Ja, ja, ik weet het. Maar we mankeren nog altijd een paar belangrijke stukken voor de Mediacommissie. Hm? Dat gebeurt waarschijnlijk, we mankeren nog altijd de juiste steun. Je moet mens aanspreken, Christian, dat hm? heb ik wel gezegd. Goeie, confituur? Ja. Wat vorige week opituur kan je godsnaam met een schaal leggen, hè? Hm? De schepen van Milieuzaken van Brugge. We hebben toch geen vergunning voor Zendmaster nodig om dat dossier te kunnen indienen? of wel? Mensaart heeft heel goede relaties in de Mediacommissie, Steve. Wat? En, en dat vertelt je nu pas? Christian wil er eerst zeker van zijn dat Roger Mensaart wel de juiste man is. Want voor hetzelfde geld helpt hij ons dossier naar de maan. Kent hem, hè? Oh, he? Welkom bij Turkije. Ja. En of ik hem ken. Heel goed zelfs. Al van toen hij een jaar of tien was, is dat bij mijn college. Te stom om te helpen donderen, maar toch overal met zijn neus tussen. Ja, ja, er moet altijd iets aan vaststaan voor hem. Hè? Alsof dat een mm. probleem is, Christian. Mm. Weet je wat? Beloof me allemaal een postje bij publiek TV. Gelijk wat we creëren, wel een nieuwe functie voor hem: ja, directeur internationale relaties. Of zo. Ja, ja, ja, dat zal goed staan op zijn naamkaartje. Ja, ja, ja. Hey, kom aan, laat er geen gras over groeien. Pak uw GSM en bel hem direct op. Goedemorgen, Morgen, commissaris. Wat verdikken! Wie dat weer, inspecteur Versavel, terug van weg geweest. Dag, Dreetje. Laat je weer te zien. Zeg, ben je nog een beetje gemist, hè? Ja, niet overdrijven, hè, Bruinogen. Zeg, maar je ziet er goed uit zoals schone bruin. Hij zit er een heel jaar in de zin gelegen. Ja, ik heb iets meegebracht voor u. Aha. Ja, een kleine keuze, ja. Maar alleen had dat toch niet moeten doen. Maar alleen, precies hè. Oh, een kippie. Ja. Policia Municipal de Lima. Ah, die heeft hij speciaal voor u in een souvenirwinkel van Hongkong gekocht. Nee, nee, nee, nee. In Peru geruild voor de mijnen. <laughs> zeg, let maar op dat de koe dat niet hoort, ze. Merci, ze. Merci. Godverdikke keer je er nu al vieren. Charleroi, Novosibirsk, Johannesburg en nu in van Lima. Ah, is er al koffie, Bruno? Maar ik ga er direct zijn, commissaris. Direct. Zeg, wat vind je van ons nieuwe bouwinspecteur? Die keu van uw bureau al gezien? Tien en ander hè? Karina en ik zijn zelfs in een microhalve staan. Is Carine nog niet? Ah, nee, nee, nee. Zij is voor een maand op stage in Frankfurt. Bij Europol. Op stage? Ja. Een conflictbeheersing voor gevorderden of zoiets. Ja. ja Zij liever dan ik. David, nee, maar... ah, je, bent, je hier. Zeg, uh, De zegt dat we een grondig verslag moeten maken van... Uh... Dag, Jan. Inspecteur. Ik... ik wist niet dat je al terugwaart. En uh, hoe was de reis? Veel gezien zeker? Ja, ja. Och, dat was ik al vergeten. Jij twee kent elkaar natuurlijk. Ja, ja, vermerken. Uw mentor is ineens terug opgedoken. Nu zijt blij zeker? Ja, maar... Uh... Ik ben vooral bediend om te horen wat hij allemaal meegemaakt heeft. Ja, ik ook. Ja, ja, dat zal wel. Ah. Kom, Guido, we gaan niet op die koffie wachten. We gaan naar een van onze andere bureaus. Want we hebben nog van alles te bespreken voordat we terug kunnen invliegen. Kom, waarin vliegen, commissaris. Ik ben je nog nooit zo kalm geweest? En volgens mij ligt dat aan Brugge 2002 zo. Met al die cultuur. En de mensen hebben geen tijd meer voor de misdaad. Ja, en daarom wilde ik hier dus dat we een verslag maken van... Ja, ja, ja, ja. weet je wat, Hallo. vermerken? Maak jij dat verslag maar. Je krijgt carte blanche van mij, oké? Okay? Kom, Guido. Ja, het was te denken dat jij dat concertgebouw de moeite ging vinden. Nee, ik vind het echt geslaagd, Pieter. En ik sta te trappelen om het eens van binnen te kunnen zien. Nou, maar niet te hard. Een van deze dagen vorderen ze ons nog op om weggewaaide gevelpanelen te gaan zoeken. Ja, ja, ja daar was een probleempje mee. Hè. Dat uh, was zelfs op het tv-nieuws toen we in Indië zaten. Ah, oh, meneer heeft ook in Indië gezeten. toen, maar. Slintje. Ja, uh, voor mij nog een duvel en uh, geef meneer de wereldreiziger hier ook <lacht> nog maar een uh, tomatensapje. <lacht> Als je tenminste niks exotischer wil. Je hebt toevallig geen palmwijn in huis of zo. Dat hebben we jammer genoeg niet meer in voorraad, commissaris. Maar ja. ja, bedankt voor het kaartje van Café Horta, inspecteur. Okay, Kijk, ja. het hangt daar links, boven de toog. Café Horta, dat was nog eens iets voor u geweest, Peter. Ja. Het bekendste zeilerscafé ter wereld in de hoofdstad van de Azoren. Heel kleurrijk, vol speciale types en zo. Ja, en vol knappe matrozen zeker. Frank zal u daar zeker in het oog hebben moeten houden. De commissaris is gelukkig nog altijd dezelfde gebleven, inspecteur. Ja, nog even grappig als een klein jaar geleden. Ja, ja. Dat is Heeft hij u al verteld van zijn succes in het concertgebouw? Ja, ik heb de kans nog niet gekregen, meisje. Oeh, je bent daar toch niet opgetreden? Of wel? Ja, ja, Guido. En zelfs in het theaterstuk waarmee Brugge 2002 officieel geopend is. Ja, maar jezus, wat heeft hij nu weer nodig? Eh, uh, ja, wat is het vermerken?